Oké, okay. we gaan. Uh, ik heb iets opgetekend hier op het bord. Mm. Ik had geen kreetjes met mij, dus een beetje zo. Het ziet een beetje zo bleek uit, maar het niet. dat geeft niet. Tassus maakt het wel bezig goed. Mooi, mooie tekening. Maar iets wat erg belangrijk is om um, in elke houding van ons. Steeds dat uh, een vorm van het tycoon, dat voor de durende tycoon moet het zijn bij ons. In elke toestand dan ook. Wat er ook gebeurt, er bestaat een soort zeer diepe uh, correctie, die waarmee zoals de wereld geschapen is. Dat is de hele kunst wat wij moeten doen. Om ons aan te passen aan, aan de wetten van het heelal. Dat is alles wat wij moeten doen. Dan zullen we alles... Al het goede ervaren. Nou, de wereld is zo gemaakt. Want wat is de wereld? Dat is het licht, ja, het licht dat komt aan de schepping. klie. een wens, ja, een wens. Dat is de schepping. Behoefte, die een wens, dus alles wat behoefte heeft, dat is de schepping. Dat is Heel. Nou, hoe, hoe is gemaakt dan de wens? Wenskunde. Dat krijg je nergens anders te horen, alleen in de Kabbalah. Want men komt altijd tot de wens, en als het op wensen gaat, dan geen wetenschap weet meer de weg. En zeer belangrijk om dat goed dat in te prenten in jezelf, hoe dat in elkaar zit. Dus, de wens, we spreken nu van de wens. Kijk, we hoeven nu niet over het licht te spreken, want het licht, als je eenmaal jouw klie opbouwt, dan direct komt er, direct kom je daar ervaren, het licht. Dus, als je weet hoe de klie eruit ziet, dan, dan weet je, dan al is het, dan heb je als het ware de troefkaart in handen. Bingo. Ja. Ja. Dus goed kijken, hoe ziet de klie uit? Een klie is een wens. Een wens heeft een zekere wensdikte. Dat heet dikte, wensdikte. Dat kan uitgedrukt worden in... De wensdikte van tussen 0 en de vierde stadium. Dat weten we. Dan, de wensdikte kan zijn met of zonder massage. Ja of niet? Met m, zonder massage. De wensdikte, wensdikte zonder massage betekent dat ik heb, ik heb wel wens, maar ik weet niet wat er, wat er mee doet te doen. Ik weet niet de weg. Ik heb geen... Nee, niet, ik weet niet. Ik heb geen de kracht om die wens te vullen. Ik kan geen... Ik weet niet, ik kan niet... Ik heb, een, ik heb geen antigoïstische kracht om het licht aan te trekken waarbij die wens kan volbra volbracht worden. Vol, gevuld worden. Ja, we hebben dat geleerd. Ja? Dus iemand eh, wil een Rolls Royce kopen, maar hij kan wel een second-hand fietsje kopen naar zijn vermogen. No, dat is zijn wens. Voor Rolls-Royce betekent onrealistisch. Hij ja, heeft ook geen klie daarvoor. Klie betekent dat men heeft ook de massag. Dat is klie. De klie, als we spreken van klie, betekent al ma, aviut met de massag. Aviut met de anti-egoïstische kracht. Dus in de Kabbala spreken we altijd, als we spreken over de klie, is het altijd een klie, een wens met. Aviyud, een wens met een, met een massag. Anders is het, heeft het absoluut geen betrekking op de Kabbalah. Überhaupt op de geestelijke. Als er geen massag is, is er geen sprake van het geestelijke. Oké. Okay. Dus geen sprake van de interactie met het licht. Dus. Nog een keer, avioed, wensdikte. En die kan zijn met of zonder massag. Nou, maar wij zeggen dan, oké, okay, met massag. Wij spreken van de wens met de massag. Hier heb ik ook opgetekend, kli is wens, bestanden uit, link, links heb ik het, wensdikte. Met of zonder massag. Avioed, wensdikte, is eigenlijk het materiaal, of de bouwstof van de schepping. Goed jezelf interpreteren dat. Niet mijn vlees, waar ik, mijn, waar, waar ik ben, mee bedekt ben, ben ik. Maar ik ben, wie ben ik? Ik ben de. Van, de mijn bouwstof ba, is mijn wens. Dat is, dat is ook geestelijk. Wens is een geestelijke entiteit. Hoewel, ons lijkt het wel dat dit iets, iets... En het lijkt ons dat dit van mij is. Maar de wensen natuurlijk... Maar ik moet wel een hele set van die wensen hebben in mijzelf. Dat heet... Je moet ook een wensdikte hebben. De ene, kijk, sommigen die komen in een incarnatie, die hebben lichtere wensen. Ik wil, ik wil, ik wil niets, weinig. Weinig, ik wil niets. Ik wil gewoon een jongen zijn. De andere heeft, wil alles hebben, te pakken krijgen. Het is verschillend. Hoe dat zit, het is niet zo, het is een, wat een gegeven. Als iemand zo is, dan is hij zo. Dan moet je niet uh, denken, uh, waarom, et cetera, et cetera. Dit zijn het, te maken met stadion. Ja, want wens heeft ook natuurlijk vier stadia. Wens betekent, wat is de wens? Wat is het wens, het resultaat waarvan is het wens? Wens betekent een toestand van het On, on, zich ontdoen van het licht. Of het gebrek, of duidelijk, het wens betekent dat er eerst licht was, en nu dat licht is er, is er niet. En dan blijft het een honger. Ja, wens is te kort. En, en hoe kan het wens zijn? Wens zijn, wanneer, wanneer het kan wens zijn, sprake van een wens, wanneer al een keertje, op zijn minst een keertje, genot is al geweest. Voor ja, tekort betekent dat ik, ik heb al al geproefd een keertje, wat betekent het licht? Betekent, wat betekent genot of voldoening voor wat ik wens heb? Nee, als ik dat niet heb, dan is het nog geen wens. Nee, dus wens betekent al a priori dat het daar wel eh, licht al geweest was en hier op aarde, alles, elke wezen op aarde, eerst wat daarvoor was, niets verdwijnt in het geestelijke. Eén is geweest of niet? Is altijd bleef, dus ook binnen ons, de één één ziet ons ook niet. Er bestaat nog een fase van pre-existentiële pre ten aanzien van ons, pre-existentiële pre fase. Waarbij niets bestaat alleen maar één en geen enkele wens, geen enkele wens bestaat in het eindsof. Betekent dat, dat uh, alles, elke wezen heeft een wens in zekere mate. In welke mate? En licht is geweest. En het licht, voordat het licht binnenkwam, de schepping binnenkwam, die had vier stadia. Ja of niet? Vier stadia. Dat betekent, als het licht nu uit de schepping is. Dan blijft het wen de wens achter met die vier stadia. Alleen dus de vier tijdelijk, de vier smaken van het licht. Iedereen begrijpt het zo. Dus het licht is nu weg, maar het licht had in zichzelf vier stadia, vier verschillende uh, aviuten van het licht. Ik niet spreken dus van aviuten van het licht, maar vier stadia. En nu het licht is er weg. En dan de Klee heeft ook die in zichzelf inkerwingen van dat licht dat daar geweest was. Van die vier stadia. Maar dat kan zijn, bij iemand kan het zijn, um, vier stadia van de wens. Maar die zijn allemaal van een stadium nul. Alle vier stadia. Alles bestaat uit vier stadia. Niets in de wereld is dat zonder dat minder dan vier stadia heeft. Goed opletten. Alleen dat kan zijn dat al die vier stadia zijn van de stadium 0. Keter, Chogma, Bina, Ziranpin en, bin, en Malhut van de stadium 0. Dat zijn zijn wensen. Maar alles bestaat uit vier, vier stadia. Of dat de eerste stadia, eerste stadia van uh, Keter, of hoogma, of Bina, of Ziranpin, maar alles bestaat uit vier stadia. Iedereen begrijpt? Heel erg belangrijk. Dus, dus de wensdikte is er wel. En wij spreken van een massag. Wat anders zonder massag is, is, is een wens, een volwassen wens. Een wens dat ik wil, maar ik kan niets ermee. Dus wij spreken van de massag. Hoe, op welke manier wij die werken aan zichzelf, ik en jij. Want wij zeggen niet, maar iedereen die, die werkt aan zichzelf, die... Heeft, moet werken, op welke manier moet je werken met de massage zodat jij de relatie kan goed onderhouden met het licht? Dat kan je doen alleen met, met de massage. Ja? Zonder massage kan je geen orgozer doen, doen opstegen. En zonder orgozer doen opstegen, hoe kan je dan het licht aantrekken in jouw kiel? Onmogelijk. Waar? Klie is maar goed. De? Dat, dus malgoed doet orgo zeer opstegen en brengt het licht in zichzelf, naar binnen zichzelf. In de malgoed, malgoed gaat zich uitrekken naar binnen, naar, naar beneden. En dan verder nog ontvangst, weer naar nog naar binnen. Dus de hele bedoeling is om die malgoed zoveel mogelijk van het, van het, uh, zich in overeenstemming brengen met dat licht dan betekent het, het maar goed zich gaat uitzetten naar binnen. En dat maakt de ruimte, wat ik jullie ook over een Shabbat spreek. Dat ook op een Shabbat, het, het, het, wanneer Shabbat begint, dan is het net of je voelt het, want jij doet niets meer. Je gaat niet vechten tegen de wereld, je gaat niet reageren op de wereld, op de materiële wereld zoals het normaal door de week En dan voel je dat je alles wordt gevuld van het licht. Het licht gaat zelf alles doen voor jou. Hij hoeft niets te doen. Hoe minder jij doet, hoe meer. Hoe, hoe beter het is. En hij voelt jou volledig. En je voelt dan een het leven vol, echt volmaaktheid. Geen klipoot. raken jou aan dan op Shabbat. etc. Maar dat is wat, even gaan we verder. Dus dat is de wensdikte. En wensdikte, wij spreken natuurlijk wensdikte met de massag. Dus betekent dat ik wil geven. Of ik wil ontvangen omwille van het geven. Oké? Okay? Dat is massage. Nou, en dan staat het hier, massage is opgebouwd, goed opletten hier links, uit aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht is de kracht om het licht aan te trekken. Dat zit ook natuurlijk aan de massage. Goed opletten. En de tweede is taaiheid. Of afstotingskracht, Maar ik beter taaiheid. Wat betekent taaiheid? We hebben weinig daarover gesproken. Dat heet ook. Dat heet ook. Kasjut. Uh, heet ook in het Hebraaus. Ka, kashiud. Want het woord Het Heet kashiud. Dus. Goed opletten. We hebben weinig daarover gesproken. Want er was nog geen tijd daarvoor. Maar nu wel. Want ik heb vandaag, voordat ik naar de west kwam, heb ik het gevoel dat ik moet het vertellen. Aantrekkingskracht, dat is, dat is duidelijk, ja, aantrekkingskracht. Dus een kliem moet aantrekkingskracht hebben om het licht aan te trekken. Dat is licht aan de massage. Dus één eigenschap van de massage is de aantrekkingskracht. Als ik geen aantrekkingskracht heb, hoe kan ik dan het licht uh, uh, aantrekken? Oké, okay, het licht wel komt altijd tegen, mijn, tegen mijn, de oppervlakte van mijn waar ik massage heb opgesteld. Maar als ik daar geen, geen, geen, geen massage heb, dan is het net als een, als een baby wat ik jullie had verteld. Een peuter, dit ligt op een vloer en een spreekt over politiek of wat dan ook, geheimen spreekt. En hij ligt zo'n spelen met een, eh, precies dezelfde een ontvangt alle informatie wat zij, maar hij voelt niets. Uh, het, het licht komt gewoon hem voorbij. Dat is precies hetzelfde. <laughs> Dat is precies hetzelfde. Zonder massage is niets. Je kan niets ontvangen. Eigenlijk. Ja, Je hebt geen relatie. Ontvang alleen via die aantrekkingskracht. Jij moet die aantrekkingskracht hebben. Maar goed opletten. Nu, nu komt het echt op uit de mouw. Goed, op, let op. Maar bestaat nog iets. Bestaat zoiets als taaiheid? Of. Afstotingskracht kan wel, maar taaiheid is een erg woord hard, of hardheid. Of in het Hebraeus is het kashiut. Wat betekent dat? De oppervlakte waar dus dat um, grenst aan, aan mijn massag. Ja, dus de oppervlakte waar eigenlijk het licht tegen aan. Uh, Stoot. Oké? Okay? Dat is dan... Nou, deze oppervlakte moet hard genoeg zijn. Goed opletten. De wet, de wet is zo. Dat de hardheid, de taaiheid van de massag moet gelijk staan aan de aantrekkingskracht van jouw massag. Nu nog een keer stap voor stap. Ik wil graag aantrekken het licht. Ja? Of graag, of doet er niet toe? Hoe graag? Geweldig graag, voor zoveel, voor 500 kilogram. B bijvoorbeeld. Als ik de aantrekkingskracht heb, let op, om aan te trekken het licht voor 500 kilogram. Laten we zeggen van licht, 500 lichteinheden. Goed opletten. Dan moet ik ook de taaiheid hebben. Aan de andere kant, om, moet ik ook de taaiheid hebben in mij, boven mijn aan de grens waar het licht aankomt. Moet ik de taaiheid hebben om, dit, om het hele licht af te kunnen katsen en niet hem voor geen millimeter hem binnen te laten komen. En dat moet altijd tegelijkertijd plaatsvinden. En als dat geen paradox is, dan is het, weet ik niet wat. Niet, nee? niet snap je? Oké, okay. stap voor stap. Doe het erin toe. Stap voor stap. Goed opletten. Daarom heb ik zo lang, en vele jaren heb ik het niet verteld, omdat het nog niet de tijd was. Maar nu een beetje beginnen we daarover te hebben. Kijk, wij spreken altijd van, ja, je moet wens zijn. Je moet, moet graag willen, ja of niet? Als ik geen wens heb, hoe kan ik iets ontvangen? Oké, okay, ik moet ook massaag opbouwen ja, massage, anti-egoïstische kracht, maar dan kan ik alles ontvangen, dat klopt, alles klopt dat, maar, goed opletten, de taaiheid, dus dat hoe meer ik opbouw iets, hoe meer ik wil ontvangen, te groter moet ook de taaiheid zijn van mijn, keli, mijn kelim, om het licht niet door te laten komen. Hey, kijk, als een licht zo doorheen komt, de taaiheid betekent dus de, de zeg ik dat, dichtheid. De dichtheid van mijn massage. De dichtheid van, mijn, massag, de dichtheid van mijn, mijn wens. Dat ik moet geen lakages laten tonen. Dat moet, moet, moet echt een volledige volwassen klier zijn. En wat is de volwassen klier? Wanneer het stoelt op de, op de malgoed. Oftewel wat wij noemen dat ateretjesot. Wanneer jij stoelt op jouw atert, je soot, dan laat je niet zomaar het licht binnen jou komen, ja of niet. Dan heb je, je staan je aan de wacht. Ga je dan waken dat geen licht komt, jou, zonder jouw toestemming mag niemand komen. Binnen jou. Ook de schepper niet, niemand mag komen. In de kli, de kli, nu de kli bepaalt. Niet het licht moet mij bepalen wat ik wil, Deinlijk. Niet de goden, weet ik, wil. lichten moeten mij moeten mij uh, binnenkomen, zonder mijn medeweten. Ik moet de toestemming geven, als het ware aan het licht, om mij binnen te komen. Betekent dat, dat, hoe meer dat ik, met de aantrekkingskracht, ik heb de aantrekkingskracht, dan moet tegelijkertijd, tegelijkertijd met de aantrekkingskracht, moet, moet, op, moet uh, dezelfde, uh, de, dezelfde grote, zijn bij mijn taaiheid. Het is niet, niet eigenlijk afstoting. Ik zou het niet zo noemen, een afstotingskracht. Oké, okay. maar misschien wel, maar taaiheid. Dat betekent taaiheid. Laten we dat zo weg doen, want dan is het denk ik dat dit iets aan uh, is. Maar taaiheid. Dus de, eigen, de eigenschap om niet. Taaiheid betekent eigenschap om niet er doorheen laten komen. Dus duidelijk, en daarmee, wat doe ik daarmee? Wat bereiken we daarmee? Aan de ene kant wil ik graag ontvangen. Aan de andere, kant aan de ene kracht wil ik graag ontvangen. Ik zou de hele wereld willen in mijzelf opnemen. Ik zou de hele wereld willen, kijk, zoals Napoleon. Alles zou ik willen. Ja, alles zou ik willen, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, zelfs als ik massag zou hebben, dat betekent dat ik moet dan de de kracht, de taaiheid hebben om niet te ontvangen de aantrekkingskracht let op de aantrekkingskracht is er maar betekent niet dat ik trek het alles naar binnen trek de aantrekkingskracht is er en de taaiheid is er de taaiheid betekent dat ik laat het licht niet naar binnen komen wat betekent dat? hoe kan ik dan het licht ontvangen? kan ik wel ontvangen. Hoe? Niet gewoon, gewoon naar van, van boven naar beneden, maar door mijn taaiheid, door de taaiheid van mijn, van mijn wensen, van mijn massage, laat ik, doe ik, noodgedwongen, dat licht dat bij mij aankomt, ik, dat ik, licht ik graag wil ik ontvangen. Maar door mijn taaiheid laat ik hem gewoon terugslaan en dat, laat ik hem terugslaan, en door het hem terug te laten slaan kan ik hem ook dan, dan ga ik ook dat terugslaan, betekent ook dat ik toch wel een uh, reactie heb tussen dat licht en mijn oppervlakte van mijn massage en dan laat ik toch wel licht, ontvang ik dan wel een licht in die mate waarin ik die aantrekkingskracht, waarmee mijn aantrekkingskracht met de taaiheid op dezelfde hoogte ligt, op dezelfde uh, grootte is. Maar ik ontvang dan, uh, um, dat is wat we noemen, dat omwille van het geven. Ik ontvang het niet naar binnen zo, maar ik ontvang het alleen wanneer het licht, kijk, wanneer het licht door mijn taaiheid omhoog gaat, omhoog uh, terug, terug omhoog, terug, weergekast, terug slaat, dan ontvang ik wel, uh, dat betekent dat ik ook daarmee, de thai heet, betekent dat ik ook de oor chassadim daarmee uh, ontvang. Ja, dat is begrip Chassadim betekent ik niet ontvangen. Ja, het, het niet ontvangen van het licht betekent dat ik wil chassadim ontvangen. Ja of niet? Net als Bina. Net als Bina. Wat heb ik dan in mijzelf? De taaiheid is als het ware de eigenschap in mij als Bina. Dus dan geef ik dan ook een Door taaiheid heb ik dan de chassadim. En de, dat licht wat naar mij aankomt aan mij van boven is, Kogma. ja of niet? Het licht van boven naar beneden komt, dat is een orja schar. Wat gaat het nu gebeuren? Or Yashar, nu ga ik dat Or Yashar, dat directe licht dat op mijn massage aankomt, ga ik hem afstoten. Dan, wat gaat gebeuren dan? Hij gaat terug, Gochma gaat als het ware terug, Or Yashar gaat terug, en Chesedim, opgewekt door mij, gaat uh, in andere richting naar mij toe, door mijn, eh, door mijn acte van afstoting van taaiheid, Kreeg ik dan nu chassadim van boven naar beneden? Let op, door mijn taaiheid van mijn wasach. Chassadim krijg ik chassadim naar mij toe. Duidelijk, mijn taaiheid komt van beneden naar boven, ja of niet? Mijn reactie. Dan krijg ik dan van boven de chassadim te ervaren. Daardoor. En chassadim gaat dan waar van boven naar beneden. Dus ik ontvang alleen maar chassadim van het licht. En oor Yashar direct te Dat wilde mij penetreren. En ik wilde hem graag ontvangen aan de ene kant. Ik had wel de kracht om hem te ontvangen. An aantrekkingskracht. Maar nu door de taaiheid heb ik hem ook terug, terug weer, uh, terug, uh, gestoot, teruggestoten. Had. En dan die chogma die keek nu omhoog. En de Chazadim door mijn taaiheid keek naar beneden. Dan gaan ze beiden elkaar nu bekleden. Boven, boven mijn massag. Dan, Gochma keek omhoog, want ik heb die, door mijn tijheid heb ik die o, o, jasar, bo, dat Oriashar heb ik weer w, uh, afgestoten. En ik daardoor heb ik ontvangen naar beneden, Chassadim door mijn afstoting. En Gochma keek nu omhoog. En de Chassadim naar beneden, en nu kan ik wel dat ontvangen, geen probleem. Waarom? Dan ontvang ik, wat ontvang ik dan? chassadim ontvang ik, ja of niet? En binnen de chassadim zit dan die orjashar dat kijkt waar naartoe welke beweging, van beneden naar boven. Nou, dat is een geweldige. Dat is de hele clue hoe de mens het licht dient te ontvangen in deze wereld. Maar dat betekent stap voor stap, probeer het niet, als je de eerste keer niet heb dat gesnapt. Uh, nog een keer thuis goed teken voor jezelf. Ik wilde niet te veel tekenen, teken, veel, veel hier uh, dingen. Alleen over de, de elementen van um, ja, van de kli heb ik het alleen opgetekend. Ik wilde niet het hele proces van aankomen van licht, van de chassadim grood wilde uh, wilde ik niet optekenen. Op, op maar dan kan je dat nog een keer. Iedereen ziet ieder het. Dus de hele bedoeling, de hele kunst nu is om jouw aantrekkings, aantrekkingskracht, om dat licht aan te trekken. Je wil graag aantrekken. Geweldig. Ja, je mag, moet, moet, niet, uh, moet, moet jezelf niet remmen. Goed opletten. Dat is wat de reactie in onze wereld is. Een mens heeft de zin, men zegt hem niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Dan heeft de, alle hele creativiteit van de mens gaat kapot. De hele, de hele religie, alle religieën zijn al daarop opgebouwd. Omdat men kende dat niet wat ik jullie nu vertel. Het is de tijd nu om dat te kennen. Ze zeer, zeer fijn. Kijk, aantrekkingskracht wat je hebt. Je moet het alles kunnen gebruiken. Mag nooit uh, remmen jezelf. Goed opletten. Als je, dat word, als je dat schema leert en leert toepassen... Zal je niet weten van al die remmingen die je, die je, al die remmingen zullen dan voorbij gaan. Je zal niets, geen remmingen meer in jezelf hebben. Je zal alles kunnen ontvangen, want je weet hoe. Begrijp je? Je kan alles ontvangen. Dat werkelijk alles kan je ontvangen daar, maar je weet, moet je weten hoe. Dat, nog een keer, dat die, je hebt die twee dingen aan jouw massage, twee krachten aan jouw massage. De kracht van het aantrekken en de kracht van het afstoten. Oké, okay, afstoten kan je dat zeggen. Ik noem het taaiheid. Nee? Taaiheid betekent, kijk, als je twee oppervlaktes hebt, ja? en twee oppervlaktes zijn net zo hard als, hard, uh, op dezelfde manier hard zijn, erg hard zijn. Dan, wat gebeurt er dan? Geen van beide laat uh, iets... Laat de andere zich in zich penetreren. Geen van beide laat de andere zich in zichzelf penetreren. Ja of niet? Dat is de eigenschap van een volwassen kli. Een volwassen kli is de kli, daarom is Malgoed de volwassen kli. Alleen de Malgoed kan zeggen, ik ontvang niet. Niet omdat Malgoed niet wil ontvangen. O, goed opletten waarom de Tsim Tsum werd gemaakt. Kijk wat ik vertel... Dat is de hogere kabale. Dat kan je nergens horen. Geen rabbi jou kan het vertellen. Nergens in de wereld. Waarom? Omdat, omdat het belangrijkste is van alles. Je moet weten die processen. Hoe dat kwam. De scheppingsdaad moet je steeds voor ogen hebben. Kan Je alles leren. Dus goed opletten. Waarom de mal maakt het tzimtzum? Waarom? Was het nodig? Waarom heeft het tzimtzum? heeft gemaakt, niet om niet te ontvangen, maar omwille van zichzelf in overeenstemming te brengen met de hogere, dat was de, de bedoeling niet om tegen te werken niet om niet te ontvangen maar alleen om dat, om jezelf in overeenstemming te brengen, zichzelf in overeenstemming brengen met de hogere, dan nogal goed zijn nee, ik zal het niet ontvangen maar omwille van de hogere ik wil, wil mij opwerken en lijken op een hogere Precies hetzelfde moeten wij ook doen in elke toestand. Deze taaiheid is eigenlijk een vorm van zinzum. de taaiheid van mijn massag is de sterkte van mijn massag. De, de, de dichtheid van de massag moet steeds krachtiger worden. Wel, hoe krachtig? Overeenkomen qua grootte met de aantrekkingskracht. Dus... Die, op die manier, hoe groter jouw aantrekkingskracht is voor iets, voor licht, wat dan ook, moet ook in dezelfde mate, moet het ook jouw tijheid ook worden aangepast aan jouw aantrekkingskracht. Een beetje duidelijk? Goed, gewoon doe er niet toe. Dat komt wel, niet met je hoofd, dan komt dit alles. Niet met je hoofd denken. Dus hoe meer je aantrekkingskracht voor iets hebt. En daarom kan je dat, daarom die mensen die ook de kabalen gebruiken voor carrière maken. Dat is ook, reken worden nog steeds rijker Wie kabalen ook leert, zijn ook veel die, die sommige miljardairs die nog veel meer, meer de, miljarden verdienen op deze manier. Ik wil, ik ik wil geen miljarden, ik wil niet miljoenen, niet eens. Ik wil mooi mijn gemartikel. Daarom ga ik alleen maar kijken, dieper en dieper en dieper, om, en dieper in mijzelf gaan, om de vol volledige eenheid te komen, wat aan mij gegeven is. Volgens mijn kilim, iedereen moet naar zijn eigen kilim doen. Nee, naar jouw eigen aard. Dat moet je verwerken, moet je corrigeren, jezelf alleen, jouw eigen kilim. Jezelf niet met wie dan ook. Jij bent, jij moet komen tot de volmacht. Dus, nog een keer. Misschien een vraag is één, misschien ook nog een keer. Dus, nog een, even, een nieuwe volledig rond Spanje absoluut, nergens, niet denken met je kopie. Probeer nu net zoals een, so, so net zoals een koe, wat we hebben gezegd, op een, op een wei loopt, zo, zo moet je een nieuwe houding hebben. Dan zal je alles begrijpen. Alles al begrepen, dat is onder inspanning. Alleen hij graag dat weten, willen wil leren, de schepper willen wil leren begrijpen. Zijn werk wat hij heeft gedaan, willen begrijpen. Dan ga je dat precies alles euh, pakken. Massa heeft twee dingen aan de ene kant, dat niet rechts links, zeggen we niet, maar gewoon. Aan de ene kant betekent gewoon, uh, van een, heeft die dan aantrekkingskracht? Massage betekent uh, anti-egoïstische kracht, ja of niet? Maar betekent dat ik wel, ik heb wel massage, maar in de mate van mijn massage heb ik wel de kracht om te ontvangen. Het right? is dus niet ontvangen dat on, onbedwongen, on, on, onberekenbare wens Onberekenbare wens betekent gewoon avioed, zonder massage, maar daar spreken we niet over. Wij spreken alleen over de avioed met de massage. Dus ik heb een zekere massage en ik kan wel een zekere licht aan. Ja? Dus ik heb betekend dat ik heb een zekere aantrekkingskracht in mijzelf voor het licht. Maar hoe moet ik het doen? En dan moet ik het aan de andere kant moet ik ook dan taaiheid hebben. Om het licht niet zomaar te laten binnenkomen. Oké, okay, ik heb aantrekkingskracht, kom maar, kom maar. Iedereen komt naar mij toe, al het licht komt naar mij toe en ik ga het absorberen in mezelf. Ik moet altijd eerst dat taaiheid moet precies dezelfde zijn van dezelfde kracht zijn, als mijn aantrekkingskracht, wat ik wil ontvangen. Oké? Okay? Dat maakt de massage. Alleen massage, met alleen aantrekkingskracht, is het niet, is geen massage. We hebben daarover niet gesproken vroeger, maar nu is het wel zo. Dus, als jouw massaag, massaag bouw je op, dat jij moet ook dan, die taaiheid moet even, gelijk staan, op de, dezelfde grootte hebben als jouw aantrekkingskracht. En dat moet je, hier moet, dus voor de taaiheid, wat taaiheid betreft, moet je wakken. Voor de aantrekkingskracht, dan hoef je niet te waken meer. Als jouw taaiheid maar wakt, wakt over dat jij niet laat zomaar jou be, uh, verblinden door het licht, Zelfs als je massage hebt. Maar massage hebben al veronderstelt dat jij die beide hebt. Begrijp je dat? Het, de kracht van de massage betekent, betekent dat ik beide heb: de aantrekkingskracht en de taaiheid, als het ware. Dus in twee richtingen heb ik dezelfde kracht. En dat is de geweldige, het geweldige paradox: waarbij alleen op die manier kunnen wij ons redding. Reding naar ons toe brengen. Waarbij beide. Aan de, kijk, aan de aantrekkingskracht, wat ik doe, let op. Het is een geweldig, dat is iets wat een hele cursus kan je daarover geven. Heel leven is dat, alleen deze les. Want, kijk, ik moet de aantrekkingskracht hebben voor het licht. Waarom? Wie wil zeggen, waarom moet ik de aantrekkingskracht hebben voor het licht? Hè? Huh? De schepper wil graag ons, ons geven. Dan moet ik wel, moet ik wel wil, ik, wil ik met de schepper in overeenstemming moeten komen. Wil ik hem goede doen, aangename doen aan de schepper, aan het licht. Dus wat moet ik doen? Moet ik ontvangen. Moet ik de wens hebben om te ontvangen. Dat betekent niet, dat moet ik ontvangen. Maar de wens moet ik hebben, ook goed opletten. Het is iets anders dan ontvangen en de wens hebben. Goed opletten. Ik moet de wens hebben om te ontvangen en te willen ontvangen. Maar of ik ontvang, dat is mijn eigen zaak. Eigenlijk. Of hoe ik ontvang, dat is iets anders. Goed opletten. Dus aantrekkingskracht heb ik nodig voor het licht. Waarom? Daarmee uh, beantwoord ik aan het doel van de schepping. Om, hij schiep de schepselen om hun genoegen te geven, ja, om hun behagen te geven. Dan ben ik, dan heb ik dan, op die manier, heb ik dan de aantrekkingskracht nodig, voor nodig. En aan de andere kant, moet ik die taaiheid hebben? Moet ik dat licht niet door mij laten komen? Want waarom niet? Wat doe ik daarmee? De schepper wil toch dat ik ontvang. De schepper wil dat ik wens heb om te ontvangen. Precies, dan heb ik geen vrije wil, maar de schepper heeft speciaal de wereld zo gemaakt, dat hem al goed weer, hij was, ook, oh, om, hij wilde graag de schepping hebben, aan de, de ene kant, de schepping die al het goede van hem ontvangt, en aan de andere kant, de schepping die niet, een, die volwassen is, die helemaal uit zichzelf kan handelen, Nie, niet uh, hangen, niet uh, hem als baas zien. Hij wilde graag een partner in de schepping hebben. Een partner, partner is iemand die niet slaafs dingen doet. Een partner is iemand die zegt, sorry, het is nu zes uur, het is mijn etenstijd Morgen bel mij op, maar nu niet. De schepper, de schepper aan de leen is aan de lijn. Sorry, je hebt geen etenstaat. Ja? Dat wil de schepper graag. Oké, okay, dan zegt hij, oké, okay, sorry. Ja, zegt oké, okay, bel. De schepper komt. Nee, de schepper niet. Nee, we hebben alleen maar drie, appelt, drie aardappeltjes gekocht. Voor vanavond. Geen, niet. En uh, drie mensen. Dus voor vierde niet. De schepper mag niet komen. Volgende keer wel. Morgen. Tot morgen. Ja, op op, op wijze van spreken. Dat, die moeten, wij moeten de taaiheid hebben. dat wil graag de schepper aan de andere kant. Dat wij de taaiheid hebben. Om om het licht van hem niet zomaar ontvangen, eh, omdat wij de schaamte zullen voelen. Ja, de schaamte. Zouden wij de, het licht gewoon ontvangen aan onszelf, dan zouden wij de schaamte voelen. Dan heeft de schepper ons opgedragen om de taaiheid op te bouwen aan onze massaag, om, om niet te ontvangen. Dus die twee moeten we steeds in gaten houden. Steeds elke toestand. Die twee elementen, twee mechanismen van het massa, van de massa, moeten we steeds in acht nemen. He? Je wil graag iets. Dan moet je dat... Die... Het, is, het is daar goed op, het is echt paradox. Ik wil iets graag hebben of iets ontvangen. Dan moet je eerst denken aan die taaiheid. Heb ik nu de taaiheid, voldoende taaiheid nu voor deze aantrekkingskracht, wat ik wil nu, ik wil iets ontvangen. Heb ik dan nu voldoende, voldoende taaiheid of niet? Is mijn taaiheid zo dan, hoe kan ik het meten? Nu? Hoe kan ik dat meten? Hé, ik, ik wil, ik wil, ik wil. Ik wil, ik wil, ik wil, ja. Nu. Dat betekent dat ik aantrekkingskracht heb. Ik wil, maar en? Hoe kan ik nu meten dat ik de voldoende taaiheid heb om uh, weerstand aan te bieden, om niet zomaar te ontvangen, zelfs als ik uh, uh, meen dat ik massage heb, dat ik het toch wel op een kostere manier wil ontvangen. Hoe kan ik dat doen? Ik kan opgeven. Huh? Opgeven. Opgeven? Deze wens. Precies. Daar moet je het gevoel hebben van, oké, okay, ik wil het graag, dolgraag, dolgraag. Dol, graag. En tegelijkertijd zeg je dat, maar je kan ook helemaal zonder. Dus je kan helemaal gelaten ten aanzien van deze wens zijn. Dus jij moet het evenwicht opbouwen. Dat is wat, dat is wat, dat is misschien het, uh, zeg je dat. Dat is misschien wat de mensen hier proberen op aarde op een uh, iets berekenen zoals men um, zegt. het harmonie tussen lichaam en geest. Dat bestaat niet zoals ik jullie had verteld. Maar dat is dan de, in het geestelijke opzicht, dat is dan harmonie, de harmonie tussen de lichaam, en lichaam wat is lichaam, kli. En wat is, is geest? Li uh, licht, mogen, die mij voelen. Dat, voelen. dat is dan de harmonie harmonie, oh sorry, de harmonie tussen lichaam en geest. Dat alleen veroorzaakt de harmonie in jou tussen lichaam en lichaam. is de wens in de mens, dus dat is de klie. En licht en licht, dat is dan de ge dat geest wat in de mens mogen komen, komt in de klie. Die moet je dan evenwicht moet je opbouwen. Dat is wat iedereen bezig ermee bezig is. Dat zeg ik jullie, dat is elke dag iedereen is bezig daarmee. Dat is het levens, de levensbezigheid. Alles, elke dag, elke toestand. Maar hoe, hoe meer jij dat leert te doen, hoe krachtiger wordt jouw, hoe, hoe groter wordt jouw aantrekkingskracht. Des te meer jij oefent dat. Des te groter zal, jou, zal zijn, zijn jouw aantrekkingskracht. En des te groter zal, zal ook zijn jouw taaiheid. En dat zal betekenen bijvoorbeeld dat soms allerlei vormen van verleiding komt naar jou toe. En je moet wel werk doen. Je moet wel kracht opbrengen. Maar toch wel, jij zal wel. Weerstand kunnen bieden aan die verleiding. En jij zal niet weten hoe dat komt. Vroeger kon, ik het nooit, kon je het nooit uh, laten liggen. En nu is het voor mij een fluitje van een cent. Hoe komt dat? Begrijp je dat? En zo op die manier steeds meer en meer en meer. Zal jij de baas in jouw eigen huisje zijn. En het huisje zal worden dat, wat we noemen dat, de tempel. Dan wordt jouw huis echt de tempel van Hashem. De, huis in je, eh, baas, de baas in je eigen huis. Niemand laat binnenkomen, zomaar. En da daarvoor zorgt die de taaiheid. De massag moet hard zijn. De? Niet hard zijn, wat wij noemen dat hard zijn van zichzelf en van jouw ego. Van ego, etc. Dat is, is dan uh, iedereen komt. Kijk. Dat is een nare ding natuurlijk. Dat is natuurlijk waarom. Het licht is altijd sterker dan de klie. Ja of niet? Wie heeft de klie gemaakt? Licht. Ja of niet? Licht. Licht. Hij maakt een licht. Uh, Houdt een licht. Te, uh, Houdt een uh, licht. Um, rekening met jouw massag? Wie weet? Het licht, licht houdt absoluut geen rekening met onze massag. Je kan de massag hebben zoals je wil. Het is alleen jij die dan kleppen hebt. En jij, jou, jij kleppen maakt, kleppen hebt. En jij laat het licht niet komen, binnenkomen. Maar het licht absoluut het maakt geen, geen, uh, houdt geen rekenschap met jouw massag. Het licht komt gewoon jou binnen altijd. Niets verandert aan het licht. Zowel uh, niet uh, aan de top... Van de kaf, vanaf de top van de kaf tot, tot aan het einde van de wereld, als je ja, niets verandert dan het licht. En het licht maakt geen uh, rekenschap met ons, die komt altijd ons binnen. Alleen jij wil, jij voelt het niet. Jij maakt de kle, al die kleppen, jij zegt nu tot hier niet, omdat ik geen kracht heb. Maar op die manier, als je dat op die manier leert te doen. Zal het sneller gebeuren? Wat moet, wat zal het gebeuren dan? Hoe, wat betekent, wat betekent sneller, sneller? Jouw correctie. Wat betekent? De hele bedoeling is dan om ouderheid dat boven jouw hoofd is, zo gauw mogelijk binnen te laten komen in jezelf. Ja of niet? Als je zelf je allerlei grenzen maakt voor jezelf, door jouw eigen bedenkselen, ja, dan Belemmer je jezelf, sta jezelf aan de, aan de, aan de, uh, voor de voeten. Dus de aantrekkingskracht is goed, is opbouwend. Heel? Dus niet zeggen, ik maak mijn wens klein. Ja, om, zoals een religieuze. Men zegt dat: nee, vlucht daar, doe dat, minder dit of minder dat, minder lucht, minder dat, minder alles, minder. Absoluut niet. de aantrekkingskracht heeft niets aan de, moet je niet uh, aanbijten, bijten, zeg dat, uh, te kort korter maken jouw aantrekkingskracht. Dat is alles. Dat is dan eigenlijk de aantrekkingskracht beantwoord eigenlijk aan de aura die jou binnen moet komen. Nee, eigenlijk moet je goed opletten. De aantrekkingskracht van een mens is eigenlijk staat tegenover het licht wat in jou moet binnenkomen. Dus daar kan, moet je niets aan, niet minder, minder aan doen. Waar moet je dan aan werken? Aan detailheid. Maar ook aan aantrekkingskracht mag je wel doen. Dus als bij jou nog meer aantrekkingskracht komt, door jouw studie, door jouw uh, werk aan jezelf, geweldig. Tijdelijk. niet kapot maken, niet uh, be, be, uh, te, te remmen, ja, van binnen. Van binnen moet je niets remmen daar. Waaraan moet je werken, is dat jij moet werken aan de uh, gelijkstelling en gelijkstellen de grootte van de tijheid van jouw klieg, de oppervlakte van jouw klieg, aan de aantrekkingskracht. Nou, dat is wat je moet doen. En dat is werk wat moeten we doen. Eigenlijk begrenzing. Maar begrenzing op een manier dat, het, dat, het, dat, het, dat jij het licht gewoon niet laat dat jij de baas bent in je eigen dat is bijzonder belangrijk, en het is geweldig dat de schepper zo de mens heeft geschapen, dat hij heeft geschapen, hij heeft de, de klieg geschapen, bij de mens ja licht heeft geschapen onze kilim en de gelijkertijd, licht zegt als het ware doe dat op die manier, laat mij niet binnen jezelf uh, zonder die, zonder dat evenwicht tussen de aantrekkingskracht en detailheid. En dat heb ik dus genoemd, uh, bovenaan heb ik het genoemd, en heb ik ook een woord gegeven, ik weet ik heb niet gezien, misschien iemand kan dat kijken in van Vandale, of het woord bestaat, ik heb het genoemd voortdurende tjikun, het aantrekt taaien van een wens. Dus, het moet, dat werk wat je moet doen, is aantrekt taaien van de wens, betekent dat jouw wens te doen zo op de manier dat jij het aantrekt aantrekt aantrektijd dus dat het aantrekkingskracht en taaiheid gelijk komen, dat aantrekt taaien. ik heb vandaag genoeg, denk ik aange, aangetrekt tijd. dus de les is nu over